Lotte Lewin met het NOS Journaal. De reissector heeft een speciale coronavoucher in het leven geroepen... die mensen kunnen krijgen als hun reis niet doorgaat. Met de voucher kunnen ze op een later moment alsnog op vakantie. Reisorganisatie Correndon besloot vandaag al om alle reizen... tot het einde van de maand te annuleren vanwege het coronavirus. En dat treft naar schatting 30.000 mensen. Het bedrijf zegt dat het niet meer verantwoord is om vakanties door te laten gaan... vanwege alle reisbeperkingen. Steeds meer landen sluiten het luchtruim en leggen het openbare leven stil. Zo is zojuist in Frankrijk besloten om alle restaurants en cafés te sluiten. En ook de Spaanse regering vraagt iedereen om binnen te blijven. Volgens de federatie medisch specialisten... hebben ziekenhuizen een te kleine voorraad mondkapjes en coronatesten. Een deel heeft nog maar genoeg voor een dag of twee... Volgens de federatie, die meer dan 20.000 Nederlandse specialisten vertegenwoordigt, neemt het kabinet het probleem niet serieus genoeg. De specialisten vinden dat de overheid per direct alle scholen moet sluiten. Premier Rutte besloot eerder deze week dat de scholen voorlopig open kunnen blijven. Maandag houdt het kabinet een nieuw crisisberaad over de strijd tegen het coronavirus. En Nederland is nog steeds massaal aan het hamsteren, waardoor de supermarkten steeds meer problemen hebben met de bevoorrading. Distributiecentra draaien op maximale capaciteit, maar ook dat is niet genoeg om de schappen op tijd te vullen. Jumbo neemt daarom geen online bestellingen meer aan. En ook de Albert Heijn en Picnic waarschuwen dat niet iedereen op tijd geholpen kan worden. Het weer. Vanavond en vannacht is het vrijwel overal droog. Het wordt niet kouder dan 6 graden. Morgen vanuit het westen bewolkt. In het oosten schijnt wat vaker de zon. En met 12 tot 15 graden is het dan vrij zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 I am a man of the Lord. I This nation, This nation. We'll Under my skin We'll be